Vijf uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Voor de kust van Papua-Nieuw-Guinea is een veerboot met zo'n 350 opvarenden gezonken. Dat heeft premier Gillard van Australië bekendgemaakt. Volgens Australische media gaf de veerboot een noodsignaal af voordat hij van de radar verdween. Het schip is intussen getraceerd. Vier schepen en twee helikopters zijn betrokken bij een reddingsoperatie. Gillard spreekt van een grote tragedie.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 Het Egyptische parlement vergadert vandaag over het geweld in Port Said. De sociale netwerksite Facebook gaat naar de beurs. Het Amerikaanse bedrijf hoopt daarmee 5 miljard dollar op te halen. Veel minder dan analisten hadden verwacht. Zij gingen uit van zeker 10 miljard. Toch wordt het de grootste beursgang van een internetbedrijf. De waarde van Facebook wordt geschat op 100 miljard dollar. Ongeveer evenveel als de hamburgergigant McDonald's. Het bedrijf werd opgericht in 2004 door twee jonge Amerikanen... van wie Mark Zuckerberg het bekendst is... Over hem en over de start van Facebook werd twee jaar geleden... de film The Social Network gemaakt. In haar huis in Krakau, in Polen, is Nobelprijswinnares Wislava Simborska... in haar slaap overleden. De dichteres kreeg in 1996 de Nobelprijs voor de literatuur... voor haar kleine oeuvre. Ze werd de Mozart van de poëzie genoemd... en was ook vertaalster en essayist. Wislava Simborska is 88 jaar geworden. Het weer, matige tot lokaal strenge vorst... in het Waddengebied kans op wat sneeuw... Later vandaag zonnig. Temperaturen tussen min 3 en min 6. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Hey girl in the strobing light. What your mama never told you. It's love. When you do it right You can cry when you get older Young boy by the traffic light What your daddy never told you This love hurts when you do it right You can cry when you get older Something on my dirty mind. I start out with good intentions, but mess it up like all the time. I try to keep up with but always end up way out of line. Hey, I need some kind of miracle, cause I lost all my faith in science. So I put my faith in me. Be Het of Talent, Robin en Kwai, When You Get Older. En daar gaan we het dan het komend uur over hebben. Vorige week toen heb ik namelijk een prijsvraag gehad. Ik heb namelijk uh, gekregen om weg te geven een boek onder de titel Midlife. Het is geschreven door Pim Paffen en op een zeer illustratieve wijze confronteert hij ons met het ouder worden, met de midlife crisis, et cetera. Naast het boek had ik ook nog een dvd met daar op de film As It Is In Heaven. Nou, die twee dingen die kon je winnen. En de vraag die ik toen stelde, stuur mij een titel op uit de popmuziek. Uh, het mogen alle genres zijn uit binnen- en buitenland waarin... De midlife crisis het thema is. Nou, dat heb ik geweten. Ik heb een heleboel eh, mailtjes gehad. Met allemaal leuke en interessante titels. En dat bracht me op het idee van... ik ga al die titels eh, draaien. Nou, ik kan ze niet eens allemaal draaien. Want daar eh, zijn 58 minuten weer te kort voor. Dus laat ik maar gewoon beginnen. Je als eerste dan Robin met Kai, When You Get Older. En dit zegt ook wel alles. Is dit alles? Doe maar, uit de jaren 80. Ga zutter Ik mag niet, ik wil je niet verlaten. Nee, er is iets en ik kan er niks aan doen. We komen niet te kort, we hebben alles. Een kind een huis, een auto en elkaar. I'm falling. We'll the. De hoogstijdagen van Doe 1982. Met een bijzondere uh, Henny Vrienden hier. Is dit alles Doe 1982? Veel Nederlandstalige muziek het komend uur. Die het thema bevatte, de midlife-crisis. Wim Sonneveld bijvoorbeeld. Ook wel geinig om te horen. Ruud Bos schreef de muziek. Vriezo-wiegesmaarde tekst. Ik denk aan al die jaren, jaren dat we samen waren. Altijd samen, jij en ik. Als ik denk aan ons verleden.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 the booze I have a ball If that's all Samenwerking tussen Peggy Lee en Randy Newman... resulteerde in dit fantastische en heel fraaie Is That All There Is. Peggy Lee, dus haar stem kon je horen. En daarvoor Wim Sonneveld uit het begin van de jaren zeventig. Lieveling, de compositie van Ruud Bos, die schreef de muziek... en Friezo Wegersma, die schreef de tekst. De volgende bijdrage, daar had ik niet zo 1, 2, 3 aan gedacht... totdat Paul Vos mij dat mailtje stuurde... van als je een plaats zoekt met als thema... Uh, de midlife crisis, dan is dit wel een hele toepasselijke. Dank daarvoor, Paul Vos. Vader gaat op stap. U kent die vaders wel. Ja? U kent die vaders wel, die figuren van middelbare leeftijd. En soms zijn ze de middelbare leeftijd al lang gepasseerd. Die vaders die dan toch het idee hebben... dat ze zich af en toe eens in het nachtleven moeten storten... Zo'n vader die gaat dan een beetje onopvallend voor de spiegel staan in zijn paast beste pakje en dan vraagt hij zichzelf af: zit mijn dasje goed? Zit mijn jasje goed? Vader gaat op stap. Is mijn pochetje er? Mijn sigaretje er? Vader gaat op stap. Vader heeft vandaag het vieve niet meer zo dat primitieve. Want vader is vandaag de bon vivant. De bon vivant, de bon vivant. Bibelen, bibelen, bibelen, bon vivant. Vader gaat op staan. Vader werpt zich in het moderne. Vader heeft vandaag iets geks. Heeft geen last meer van migraine. Vader gaat vandaag op seks. Vader heeft vandaag dat jonen. Dat Jeanne. je kunt het horen aan zijn stem. Waarde blank het op Darduinen. Darduinen past opeens niet meer bij hem. Vader heeft vandaag dat zwoelen. Vader gaat op het slechte pad. Nou is niks te voetbalpoelen. Vader wil nou wel eens wat. Vader werpt zich in het wufte Met een bloebel Uit Berlijn En die heeft Berliner luchten En blote jurken van satijn Vader werpt zich in de glazen Vader speelt gevaarlijk spel Kijk hem schuiven in extase Met die blonde blauwe bel Morgen zoals toen was schrijven, zegt ze dicht bij vader wang. ewig wil ik paai hier blijven, maar dat vond vader wel wat lang. <lacht> Dan zegt zij, ik ze Jackie, maar ineens gebeurt er wat. Vader ziet ineens een vlekje op de blote schouwerblad. Vader denkt, nou ja, vlekje. <lacht> Jackie fluistert geen niet voort, maar hij krijgt een hekel aan dat Nicky. Net of het vlekje groter wordt. Plotseling ziet hij nog een fratje. <lacht> en een rare grote teen. En ineens zegt vader, schatje. Is doet me leid of wie er zijn? Vader is ineens weer vader. Door zo'n kleine kleinigheid. En voordat hij de huisdeur nadert, heeft hij eigenlijk alweer spijt. En hoe het verder met die bel gaat, interesseert hem ook geen aap. En als hij thuis in zijn flanel staat, staat hij te barsten van de slaap. Vader heeft niet dat mondaine waar hij dikwijls over praat. Maar het is een mooie scène als hij voor de spiegel staat. Zit mijn dasje goed, zit mijn jasje goed? Vader gaat opstaan. Is mijn pochetje er, mijn sigaretje er vader gaat op stap, vader heeft vandaag dat vieven, eh, niet meer zo dat primitieve. Eh, want vader is vandaag de bon vivant, de bon vivant, de bon vivant. wiebele, wiebele, wiebele, vieveli, vader gaat op stap. De nacht klinkt anders. Heb je voor me meegebracht Maar deze jongen maakt nog hoge sprongen. En hij wordt wel ouder, maar blijft steeds even lief. die zitten te wachten op het Frans Drietal. Minage Tran normaal gesproken op de donderdagochtend in de nacht klinkt anders. Dat gaat vandaag niet door. Daarvoor in de plaats allemaal praten die het thema hebben, de midlife crisis. Je hoorde Peter Koelewijn. je wordt oude papa. En dat was een suggestie van uh, Ben Van der Meulen. Je wordt oude papa Peter Koelewijn dus. Zo dadelijk Connie Stewart. Het is over. Ook een suggestie gedaan door een van de luisteraars van de Nacht het klinkt anders. My first Temptations Papa was Rolling Stone of September That day I'll always remember Yes I will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 Zijn minderwaardigheidscomplex, zijn sympathie voor feien zijn bril, zijn sokken en zijn seks, ze mag hem hebben. Zijn auto en zijn fotobool, zijn rot humeur, zijn romantiek, zijn diaas en zijn schuldgevoel en ook zijn whisky erotiek ze mag hem hebben. Kritiek zijn elze vier zijn status en zijn overwerk. ze moppen over kapelaars, Zijn over hem zijn kerk. Ze mag hem hebben. En al de reisjes naar Parijs. Toen lang.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 Ik trek mijn handen ervan af. Dan maar een fijn delirium ze maar aan hebben. Er valt niet mee, hoor, oh mooie poes. Je hebt daar tak voor de tijd. Nou leef je in een roze roes. Maar dat gaat over met dat tijd. Dan moet je tonen wat je kan. Het wordt een hele zware test. Het is niet eenvoudig die man. Ik hoop maar dat je het van best. Wacht even. Waarom zeg ik dat? Wil ik hem terug? Voor geen miljoen. Ik hoef niet meer. Zij wou zo graag. Nou goed dan. Laat ze het dan ook doen. Zij mag hem hebben.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 Maak het niet stuk. Conny Stewart, het is over een suggestie van Joke Amelunksen deze van Connie Stewart. Daarvoor hoorde je The Temptations, Papa Was a Rolling Stone tot zes uur liedjes die als thema hebben de midlife crisis. Het volgende heeft zelfs als titel de midlife crisis. Je gaat luisteren naar Robert Long uit 1987 van de LP Hartstocht. Ik kom een schoolvriendin van vroeger tegen, ergens in de stad. Ik had haar zeker in geen twintig jaar gezien. Dus wij gezellig aan de sherry en vertellen hoe het gaat en wat er allemaal gebeurd is hellerdien. Over de kinderen en zo en de carrière van de man, die commissaris is bij Philips, ene Chris, en dat hun huwelijk dat altijd zo voorbeeldig is geweest de laatste jaren echt een worstelwedstrijd is. Hij schijnt onhandelbaar te zijn en flirt met meiden van de zaak en verft zijn haar kortom. Het is behoorlijk mis. Dus ik zeg meid, ik kan me raaien wat het is, ik kan me raaien wat het is. Dat moet de midlife crisis zijn. Als het geen stress is, of de vlees is, of een stuk onzekerheid, dan is het dat. Dus als het leven saai en mies is, als ontevredenheid het enige devies is, en er is iets, maar je zou niet weten wat is het, de midlife crisis. Ik heb het zelf nooit gehad, gelukkig. Maar iedereen met wie ik spreek, kent het probleem van heel dichtbij. Men zit er zelf nog middenin, of iemand anders in het gezin. Maar hoe dan ook, de narigheid is veelalij. Toch is er redding in de nood, want hulpverleners slapen nooit. Er is ons kleine landje groot in Wissendrie. Voor elke ziekte, kwaal of dik, voor alle mensen, dun of dik... is er gelukkig altijd weer een therapie. En net op tijd kwam er een antwoord op de vraag... die werd gesteld door therapeuten en door werkers in het veld. Waarmee verdienen wij voorlopig nou ons geld? Nou, nou, ons geld.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 Dus kun je kiezen uit al honderd soorten hulp die wordt verleend vanaf massage tot een diepe therapie. Van verse kruiden thee tot yoga en van assertiviteit tot aan het volgen van een cursus poëzie. En bij de psychotherapie is het de seksualiteit, dat blijft een bron van inspiraties onder meer. Dus wordt voor dames al altijd leed wat veroorzaakt door de spleet en bij de mannen ligt het aan de jonge heer. Er is geen mens meer ouderwets geëxalteerd of uit zijn doen emotioneel of enthousiast of prikkelbaar. Er ligt bijvoorbeeld al een diagnose klaar. Een diagnose klaar.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 Dat is de mm. uur crisis, dat de Nacht crisis. 7. Dat is de medleid, crisis, dat crisis. Dat is de crisis. Dat Dat is de Dat de nacht klinkt anders Dat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 in die in Tot zes uur staat de midlife-crisis centraal. Die hoorde Robert Longer 1987 van de LP Hartstocht. Met een liedje dat als titel heeft: De Midlife-crisis. Vervolgens uit de jaren 60, 63 moet dat geweest zijn: Hildegard Kneef, Tapetenwechsel. Zo dadelijk Joep van het Hek, maar eerst het goede doel. Alles geprobeerd met de in de stem van Henk Temming. time. op het hoogtepunt van mijn midlife uh, ja, drie jaar geleden ja, ik moet even snel uitleggen mijn midlife sloot haarscherp aan aan mijn puberteit. Drie jaar geleden was mijn puberteit echt klaar en toen begon mijn midlife en, uh, en toen heb ik een, uh, een, een, een cabrio gekocht toen heb Ik heb een 40 jaar oude MG heb ik gekocht en die noemen we Annie Annie MG Als het nou mooi weer is, als het mooi weer is, dan rijd ik altijd Annie even de garage uit en dan, dan ga ik altijd iets heel kinderachtigs doen. Dan ga ik altijd kakkers pesten. Dat vind ik geestig zelf. Dus dan rijd ik altijd een beetje naar de duurdere wijken, die lommerrijke laantjes met van die villaatjes en dan toeter ik en dan komen ze altijd naar buiten met die hockeykopjes en dan zeg ik afbetaald, meer niet. <lacht> Maar ja goed, als ik tegen u zeg van ik, ik rij in een cabrio, dan zie ik u ook wel een beetje denken van misschien is het wel echt waar. En ik, en ik zie u ook dan zo kijken van Joep, je weet toch wel dat als je echt in een cabrio zit dat dat er heel treurig uitziet. Zo'n klein opneukertje van 56 die dan nog in zo'n auto gaat zitten. Ja, dat weet ik ook, ja. Zeker als ik ook mijn ruitenpet nog opzet. Oh, okay. Maar... Het, het probleem is, ik, ik heb die cabrio en ik vind het wel heel leuk om erin te rijden. En, maar ja, ik weet ook wel dat ik een beetje voor lul zit, maar daar heb ik iets op gevonden. Tegenwoordig zet ik hem op de autotrein naar Bologna. En dan ga ik de hele zomer mee door Italië rijden. Daar kent helemaal niemand me. Dus dan zit ik ook wel voor lul, maar dan weet niemand dat ik het ben. Dat valt het mee. Afgelopen zomer reed ik ook door Italië. Het was 38 graden. En ik ben zelf ook redelijk cabrio. Dus na een uh, dag of drie toen hingen de vellen voor mijn bril zo... Uh. Op een gegeven moment heb ik het vel losgetrokken. Heb ik op de hoeken vier knoopjes gemaakt. Heb ik het zo weer teruggedaan op mijn hoofd. Een soort Lady Gaga avant la lettre. Maar die oude cabrio's, die krijgen cabrio's, als die, die krijg op een gegeven moment krijgen ze kuren. Die gaan raar doen. De, de, het zijn net mensen. En, en mijn cabrio, dat begint op een gegeven moment, als je aan het rijden bent, zomaar opeens de temperatuur van de motor loopt dan opeens op. Dan dus zie je ziet zo dat metertje en dat gaat dan. En dan weet ik niet wat ik moet doen. En ik heb er ook echt geen verstand van. En dan denk ik, oh, nu gaat het mis. En, maar ik heb één vriend, die weet alles van die auto. En die, en die bel ik dan. En, en dan zeg ik, ja, ja, ja. En dan zit hij nou, ik eerst rustig. Dat vindt hij altijd de grootste reparatie. En dan, en dan... <lacht> En dan zeg ik, ja, maar wat moet ik dan doen? Zit je nou heel rustig. Je moet nu gewoon even de kachel aanzetten, want die trekt dan heel veel warmte van de motor weg. En dat schijnt een oude MG-truc te zijn. Maar ja, hij weet niet dat ik uit Italië bel. Dus toen zat ik in de auto, toen was tot hier 38 graden. En beneden werd ik langzaam voorverwarmd voor mijn eigen crematie, zouden. ik zeggen. Dat ik op een gegeven moment dacht: Misschien krijg ik wel korting zonder benen. Weet je, echt zo, hè? Er lag een fles paap op de bodem, ik nam een slok. Meteen mijn bek gebrand, maar voor de rest hartstikke. De tom-tom wilde zelf naar het brandwondercentrum Beverwijk. En ook nog de kortste route, en dat wil een tom-tom niet gauw, hoor. Bij ons thuis heet hij al jaren de om-om, maar goed, anders waren maar dit is dus wat ik bedoel, Erik. Mannetjes van onze leeftijd die nog in zo'n cabrio gaan zitten. En die denken dat ze daarmee hun jeugd kunnen verlengen. Dat is alleen maar treurig, man. Vertel iets anders. Vertel over die vriendin. Vertel over die vrouw. Je kwam eraan en toen... Ze, ja, en toen, geweldig, zei ze, koffie, koffie, koffie, koffie, koffie. Dan moet je even blijven zitten, want laatst in België dacht ze dat het weer pauze was. <lacht> en ze, koffie, koffie, koffie, koffie. En toen ging we aan de koffie. Maar wat ik niet wist... Koffie, dat is bostaal voor neuken. Ja. Ik zei, meen je dit nou? Ja. Koffie, dat is bostaal voor neuken. Wist u dat niet, meneer Van Dijk? Ik zei, nee, dat wist ik niet nee. Maar ik snap u wel, potje koffie. Ja. En bij homo's is het koffie verkeerd ofzo? Ja.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 Toen hij verdween nergens heen, de noordel soms scheen, maar hij verdween nergens heen, het was op een maandag, toen hij verdween nergens heen. <tied> Ik betreur koning van de Bos met een uh, wel heel fraai liedje. De is van Michel Delpech Le Lundi La. En de Nederlandse tekst die is van Kees van Kooten. En daarover gesproken, misschien heb je de wereldraai doorgezien eerder deze avond. Dit is geen advies, maar gewoon een bevel. Je moet zondagavond kijken naar Nederland, twee kwart over nee, kwart over acht. Een uh, driedelige documentaire. Het eerste deel is dan aanstaande zondag over. Het werk van Van Koten en de, het simplistisch verbond. De cliché mannetjes en alles wat er daarna gebeurde. Keek op de week. Moet je in ieder geval zien. Aanstaande zondag, dus een kwart of acht, Nederland 2. Niet aansluitend op het nieuws. Je moet deze keer overschakelen. Vroeger kon je gewoon blijven zitten. Maar dat zit er dus nu niet in. Maar in ieder geval kijken. Dit was het dan. De dag ging anders bij de vader op Radio 1. Zo dadelijk Lara Renze en Marcel Ooster met het Radio 1-journaal. Ik heb nog een fiets weg te geven, dat boek inderdaad. De midlife crisis met die DVD, As It Is In Heaven. En die gaat naar Paul Vos, dat was degene die de suggestie deed... over dat liedje van Toon Hermans vader gaat opstappen. Het komt allemaal deze week naar je toe. Volgende week dan zijn we er weer, gaan we ook weer quizzen. Hier op Radio 1 in de Nacht ging het Anders Mijn namens Roel Koeners. Prettige dag verder. Hoi.